Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is zover, de coronamaatregelen zijn bijna voorbij. Zojuist kondigde gezondheidsminister Ernst Kuipers versoepelingen aan. Vanaf vrijdag verandert er een hoop. Dan mogen om te beginnen alle uitgaansgelegenheden open tot 1 uur s'nachts. Op de plekken waar je nu je coronatoegangsbewijs moet laten zien... moet dat de komende week nog steeds. Maar op plekken met maximaal 500 bezoekers mag dan wel je mondkapje af, hoef je geen vaste zitplaats meer en hoef je ook geen anderhalve meter afstand meer te houden. Ook mogen de klassen en collegezalen weer vol en dan moeten we nog verder een weekje wachten voordat er nog meer mag. Volgende week vrijdag gaan we terug naar de normale sluitingstijden zoals we die voor corona ook hadden. Je hoeft nergens meer anderhalve meter afstand te houden. En alleen in het openbaar vervoer en op de luchthavens... geldt nog een mondkapjesplicht. De reden dat het kabinet veel maatregelen loslaat... is omdat de Omicron variant minder ziekmakend is. Maar er zijn ook andere dingen die meespelen. We kunnen niet zonder zorg. Maar we kunnen ook niet zonder elkaar. Jongeren moeten hun vleugels kunnen uitslaan. Elkaar kunnen ontmoeten. We moeten weer kunnen genieten van sport. Ondernemers moeten weer kunnen bouwen aan hun levenswerk... We snakken naar cultuur, naar uitgaansleven. Ook dat is onmisbaar voor een gezonde samenleving. Twee Nederlanders zijn in België veroordeeld tot gevangenisstraffen voor een plofkraak. De een kreeg 5,5 jaar, de ander zes. Twee jaar geleden bliezen ze een geldautomaat op in Saventum. Een deel van de muur en het plafond stortte daarbij in. Freek Vonk is in de jungle van Suriname gewond geraakt door een tijgermeerval. De bioloog kreeg een stekel van deze meerval in zijn hand... die er in het ziekenhuis uit moet worden gehaald. Freek vonk is nog niet behandeld, want een heli heeft hem nog niet kunnen ophalen uit de jungle. Op Instagram zegt de bioloog wel dat het allemaal goed komt. Het weer, op veel plekken regent het en het blijft de komende tijd ook nog wel zo. Koud is het niet, 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij Den Hoever... bij de stevinsluizen. Dat komt door een technische storing. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van ZFM. Yes. Jazz op deze zondag, de 13e februari. <coughs> Mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik ben voor de komende twee uur uw presentator... en ik was tevens de samensteller van dit programma. Zoals sommigen van u op de socials al hebben kunnen lezen... Staat, dit uit, staat deze uitzending in het teken... van de uit New Orleans afkomstige muzikale familie Marsalis... En dan hebben we het natuurlijk over vader Alice... met zijn vier muzikale zonen... Winton, Brentford, Delfeo en Jason. Maar daarnaast komen ook nog andere bekende iconen voorbij... zoals Sarah Vaughan met haar trio. Uh, een unieke combinatie, Sonny Rollins met de Modern Jazz Quartet. Dave Brubeck, de noorsaksofonist James Carter... John Coltrane in een combinatie met Mel Jackson. En Mel Maze samen met Clio Lane. Begeleid door de band van de man van Clio, John Dankworth. Met andere woorden, een gevarieerd uh, programma de komende twee uur. Het tweede nummer wat ik ga draaien, dat is uh, van George Shearing. Van zijn uh, CD-LP Jazz Moments. En George wordt begeleid door... ...Israel Crosby en Vernon Fournier. Ik vergat trouwens nog te zeggen dat we deze uitzending begonnen... ...met Oh Lonely Winter, een nummer gezongen door de Four Freshmen. Maar nu dan George Shearing met What's New. dat waren voor dit vroege uur op zondag... Uh, de rustige klanken van George Shearing met What's New. Dan uh, komen we bij de eerste uh, lood aan de Jason family stam. Uh, Marsalis family stam. En dat is uh, de jongste zoon, Jason. Jason, uh, geboren... Op 4 maart 1977 in New Orleans. De familie Marsalis was echt geworteld in New Orleans. En Jason uh, is degene in de familie die zowel vibrafoon als drums speelt. Ik draai een nummer van een plaat die ik een paar jaar geleden... toen ik uh, in New Orleans was, uh, daar op de kop heb getikt. Uh, het is van het Jason Marsalis Vibes Quartet. Uh, de naam van de cd is In a World of Malice... En Jason wordt begeleid door Austin Johnson op piano. Will Globe op bas David Potter op drums. Het werd ook opgenomen in New Orleans in de Music Chat op 9 januari 2012. En uh, werd daarna op de markt gebracht door het, het uh, label Basin Street Records. We gaan luisteren naar Ballet Class. Goedenavond dames en heren, we wachten op een reactie uit de raadzaal. Op dit moment hebben we nog geen beeld en geluid vanuit de raadzaal. Zodra hier beeld en geluid vandaan komen, zullen wij dit uitzenden... Klanken van Jason Marsalis en zijn kwartet uit het nummer Ballet Class. Dan heb ik nu voor staan uh, Clifford Brown, de veel te jong overleden uh, trompetist. Uh, ik pikte deze box met nummers van Clifford Brown op bij de Vlak in Marbella afgelopen winter. <tiek> uh, waar nog uh, grote cd-collecties uh, in de bakken staan, dat vind je niet zoveel meer. En dit was een uh, opname, deze cd, inmiddels cd gemaakt... Uh, vanuit uh, opgenomen in New York op 4 februari 1956... van uh, de cd LP The Three Giants. En welke giants zijn dat wel? Dat is Clifford Brown natuurlijk op trompet. Sonny Rollins, die we dadelijk ook met het Modern Jazz Quartet nog gaan horen op de Noor. Uh, Richie Powell op piano, George Morrow op bas... En de derde giant Max Roach op drums. We gaan luisteren naar Love is a Many Splendored Thing. Dus, dus, want to En dat was Clifford Brown. En Max Roach was uh, duidelijk hoorbaar bij dit nummer. Uh, het volgende wat ik voor u ga draaien is uh, van Gene Harris. De trouwe luisteraars weten dat uh, ik dan nog wel een grote fan van ben van Gene. En uh, in het begin van zijn carrière speelde hij met uh, een trio onder de naam The Three Sounds. Na de hand was het gewoon Gene Harris Trio en Gene Harris Quartet. Maar de Three Sounds, bestaande uit Gene op piano, Andrew Simpkins op bass en Bill Dowdy op drums, hebben een de serie de van opnames de gemaakt de tussen 1958 en de 1970. De een aantal daarvan zijn samengebracht op de CD, uh, twee stuk zelfs, The Very Best of the Three Sounds. En van uh, disc 2 van uh, dit boxje gaan we draaien One for Renee. En dat waren de Three Sounds met uh, Gene Harris. Tijd voor een uh, tweede familielid van de familie Marsalis. Uh, en wel Delphio. Uh, Delphio, de derde zoon uit de familie. Geboren 28 juli 65. Ook in New Orleans. En uh, Delphio is uh, de man in de familie die trombone speelt. Daarnaast uh, is hij ook uh, actief als bandleider en als uh, producer... We gaan luisteren naar een opname met zijn Uptown Jazz Orchestra. Uh, een opname uit uh, 2015. Waar naast Delphio Marsalis in de big band ook zijn broer Bradford zit op uh, tenorsaks. En een uh, niet uitvoerend muzikus van de familie Maboa Marsalis uh, heeft uh, deze opname geïnteresseerd. Produceert. We gaan luisteren naar All of Me. Dat was uh, Delphio Marsalis en zijn Uptown Jazz Orchestra... werd trouwens opgenomen in de New Orleans Trinity Church. Dan staat nu klaar Sarah Vaughan met het trio... een van de grote vocalisten van het uh, Great American Songbook. Uh, van haar LP Swinging Easy... een uh, opname van 2 april 1954 in New York City... Gaan we luisteren naast Sarah, die natuurlijk zingt... John Malachi, piano, Joe Benjamin bass en Roy Haynes op drums. Met de the standaard, <coughs> they can't take that away from me. Your smile just beams The way you sing off key The way you haunt my dreams No, no, they can't take that away from me Two, three. The way you change your life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. Just beans The way you sing off key, key, key, the way you hold my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never, never, never meet again on the bump, bump, bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory. dance to three The way you change my life No, no Can't take that away from me Can't take that away from me Yeah, Sarah Vaughan and her trio dan komen we nu bij de misschien wel meest beroemde uh, lid van de familie Marsalis, namelijk Wynton, de trompetist, uh, die zowel een carrière heeft in uh, de jazz, maar ook in de klassieke muziek. Ik heb in mijn collectie ook een aantal prachtige <coughs> trompetconcerten van hem uit de barokperiode. Maar hier gaan we naar Wynton luisteren met zijn septet. Wynton, die uh, geboren werd ook natuurlijk in New Orleans uh, op... 18 oktober 1961. Vroeger 60 is die inmiddels. En voor degenen die geïnteresseerd zijn in wat beeld erbij, ga naar YouTube en uh, tik in Jazz at the Lincoln Center en je vindt uh, zeer veel opname van uh, Wynton Marsalis die daar een fantastische big band uh, aanvuurt. Wij gaan luisteren nu naar een nummer van de cd Joe Cool's Blues. Uh, opgenomen in 1994 in New Orleans. Waar uh, Winton uh, met zijn septet uh, opmuciceert. En dat zijn naast Winton Victor Goins op klarinet en tenor. Wessel Anderson op alt en sopraan sax. Wycliffe Gordon op trombone. Eric Reed piano. Benjamin Wolf boss en Hurlin Riley drums. Luistert u naar Why Charlie Brown? door het Winton Marsalis Septet. Uh, snel door naar een andere, zeer beroemde formatie... de Modern Jazz Quartet. We kennen ze meestal in een uh, traditionele bezetting... Uh, met z'n viertjes, maar hier uh, komt Sonny Rollins... de tenorsaxofonist, saxofonist onder de hoek kijken... Uh, als uh, gastsolist. Uh, <coughs> het, <komt coughs> het komt van een LP... Uh, uit 1951, genaamd Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet. En uh, de Modern Jazz Quartet bestaat zoals gebruikelijk... uit Mill Jackson, vibrafoon, John Lewis, piano... Perthes, bass en Kenny Clark, drums. Sonny Rollins in de lead bij het nummer dat we allemaal kennen... van uh, het uh, programma met de verhalen van Simon Carmicholt... in A Sentimental Mood. Boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo Tony Rollins en de Modern Jazz Quartet. Uh, we gaan door met een opname van vader Alice Marsalis. Een paar jaar geleden uh, overleven, ik dacht nee, 2020. Uh, samen met zijn oudste zoon Brandford, De man die alle soorten saxofoon speelt. Geboren 26 augustus 1960. Het gaat hier om een duo optreden. Alleen vader Alice en zoon Brandford Marsalis... Brantford die daar diverse uh, saxofonen op speelt. Het is een opname uit 1995 van de CD Loved Ones. We gaan luisteren naar Sweet Lorraine. Ja, goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. We wachten nog steeds op beeld en geluid vanuit de raadzaal. Op dit moment komt er geen beeld en geluid door naar de studio. Dus kunnen wij dit ook niet doorzenden op de radio. Nogmaals, zodra dit opgelost is, zullen wij weer de raadvergadering uitzenden. Of eigenlijk beginnen met uitzenden. Ja, dan gaan we snel door met het Dave Brubeck Quartet. In de jaren 50 maakte Dave een hele serie LP's... die uh, als gemeenschappelijke titel hadden... Goes To... College. Uh, daarnaast maakte hij ook nog een LP in diezelfde serie... Uh, die heette Dave's Dicks Disney... Uh, met allemaal melodieën uit Walt Disney Films. We gaan luisteren naar Dave Brubeck op piano, Paul Desmond op alt, Norman Bates op bas en Joe Morello op drums. Met uit de film Sneewitje en de Zeven Dwergen het nummer Hi Ho. Uh, en dat in de wetenschap dat dit de laatste reguliere vergadering is van deze periode van uw heerschappij als raad. Um, en ik snap voor een aantal zal u dat met nostalgie vervullen omdat dit uw laatste reguliere vergadering in deze zaal heeft. Omdat u heeft aangegeven niet terug te willen komen En voor de andere... Um, een aantal voor u ook de hoopvolle stemming om in ieder geval na de verkiezingen hier ook weer in deze zaal elkaar in de ogen te kunnen kijken. En dan hoop ik ook dat dat weer in de fysieke vorm kan plaatsvinden. Dus wat dat betreft een gedenkwaardig moment. Um, ik heb... Um niet de hele periode in uw midden dat mogen meemaken. Ik ben in ieder geval blij dat we deze laatste vergadering in fysieke vorm met elkaar door kunnen maken. Dus, excuses voor de vertraging. Wij hebben wat technische problemen met de uitzending. Voor zover ik heb begrepen, is er audio. De backup loopt door. Dat weten wij ook vanuit het verleden. Dat kan hersteld worden. Zodat in ieder geval de vergadering ook in beeld en geluid teruggekeken kan worden. Dus dat is mooi. Maar, voor het rust, excuses ook voor al diegenen die thuis te mee te luisteren in verband met de agendapunten die langskomen en voor heel veel mensen ook relevant zijn. Dat bij wijze van welkom. Um, dan is mijn vraag of iemand mededelingen heeft over belangen en betrokkenheid. Ik zie de heer Drommel. Dank u voorzitter. Ik wil graag een mededeling doen. Ik heb geen belang en ik heb ook geen betrokkenheid. Maar mijn zoon woont wel op het terrein... en dat wil ik toch even melden dat ik daarbij dit agendapunt niet deelnem aan het debat. Wel in de stemming, zoals alle voorgaande keren. Dank u wel. Dan kijk ik de heer Kramer. Ik zie een opmerking. Ja, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Steffen in deze hoedanigheid: of het correct is of een familielid van hem een positie heeft in het gebied van de Currydex, de heer Steffen? Dat uh, is mij niet bekend. De heer Stefan zegt dat dat hem niet bekend is. Ik wil er wel aantekening van gemaakt hebben. De heer Stefan. Ik, ik word een beetje overvallen door uh, de heer Kramer. Misschien wil de heer Kramer misschien duidelijker zijn. Ik, ik, ik, weet, niet, ik weet niet waar hij nou op doelt. De opmerking van de heer Kramer is genoteerd. Uh, waarvan achten. Ik kijk naar de. Overige mededelingen vanuit de raad of het college. Ik weet in ieder geval dat er. Voorzitter. Sprake... voorzitter. Ik weet niet of u dat gebaar zag net van de heer Meneer Stefan. Heer. Ik, ja, ik vind u om echt. niet op deze manier te opereren. En, en ik, ik vraag me ook af waarom hij dat doet. Omdat ik gewoon een normale vraag stel. Dus ja. helder, ik, ik, nee, voorzitter. Ik, ik, ik verzoek u om niet op deze manier te reageren. Ja. de heer met dank, dank u wel dank u wel voorzitter voorzitter uh, uh, natuurlijk is dat niet correct wat er net gebeurde uh, door mijn collega maar ik vind het nogal insinuerend wat de heer kramer doet en daar uh, moet hij dan ook het lef voor hebben om wat meer erover te vertellen als hij dit insinueert dat vind ik kwalijk de heer Kramer. Goed, uh, ja, als u toestaat. Uh, ik heb begrepen dat uh, een familielid, de heer Koenraad, uh, po uh, posities heeft uh, op de currydex. En ik heb begrepen dat dat familie van uh, meneer Stefan is. En heer als Metters, dat niet zo is, ja, ja dan is ik heb, het niet zo. De, ik heb dat inderdaad gevraagd aan de heer Kramer. Maar uh, uh, als dat zo zou zijn, wat net gezegd werd, dat het niet zo is. Dan nog is het natuurlijk maar de vraag... Uh, ...of dat op dit moment relevant is. En uh, zeker in allerlei juridische procedures die geweest zijn, zal dat niet meetellen. Dat weet de heer Kramer ook. Ik geef uh, u aan dat het echt aan de heer Stefan is om zijn uh, uh, um, eventuele betrokkenheid of belangen mee te delen. Dat heeft hij, om, heeft hij niet gedaan. Dus daar gaan we er ook vanuit dat er gewoon geen reden voor is in zijn ogen. De heer Stefan, nog één woord. Kijk. Mijn punt is, als, ik, ik word hier overvallen door de heer Kramer. De heer Koenraad is een oom, van mij, een oom van mij, maar is niet bekend over wie daar grondposities heeft. Ik, ik, de heer Kramer weet zelf dat mijn oom daar samen met een paar andere heren uh, voortrekker is geweest. Maar ik, ik, ik weet niet wie de eigenaren zijn daar en uh, dat, uh, dat, moet, dat moet ik uitzoeken, dat weet ik niet. Dank u wel. En, um, ik zou als algemene uh, tip willen meegeven om als dit soort dingen aan de orde komen... dat even van tevoren onderling aan de orde te stellen, dat u dit meldt. Dank u wel. Ik kijk naar de mededelingen namens, de heer, namens het college, de heer Bluis. Ben ik nu wel ingelogd? Ja. ja. ja. ja um, ik heb een mededeling, die is ook via de griffie bij u gekomen. Het gaat over het uh, punt de stedenbouwkundig programma van IJsse Currydex. Daar is echt een, een slordige... ...omissie in het stuk gekomen en dat betreft op pagina 27 bij de derde bullet. Daar, daar staat ondergronds parkeervoorziening en daar hoort te staan half verdiepte parkeervoorziening. Het uh, tekeningetje wat erbij zit, had ook duidelijker gekund, vind ik. Uh, ik kan u wel vertellen dat in het uh, programma van eisen wat u aan heeft genomen... dat wel het hele juiste tekeningetje in staat. En dat daar wel gerekend is. En ook vastgelegd dat we over half verdiepte parkeergarages uh, praten. Ik bied mijn excuus ervoor aan, want ik vind het echt een hele slordige fout... die er gemaakt is. En uh, nou, dat wil ik u wel mededelen, maar... Persoonlijk denk ik wel dat in het belang van Zandvoort is uh, dat we dit uh, proces voort moeten zetten. Want ja, het gaat wel om 300 woningen. Maar het is aan u als gemeenteraad om daarover te beslissen. Ik dank u. Ik stel voor dit bij de behandeling van punt 11 mee te nemen. Deze mededeling van de heer Bluis. Eh, zodat we het nu op dit moment niet eh, of straks bij het vaststellen van de agenda meenemen. Maar dat bij punt 11 dit meegenomen wordt. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Herms. En voorzitter, mogen we daar geen vragen over stellen? Over hetgene wat hier nu heeft plaatsgevonden? dat kan. Eh, maar is het een idee om dat bij het agendapunt zelf te doen? Of... Nou ja, ik... ik... Uh, dit is de tweede keer nu dat er een wijziging komt in het stuk. Uh, en de vraag is eigenlijk meer, zijn er dan nog meer omissies of niet? En dat is denk ik de vraag die we hier moeten stellen aan de wethouder. En dan kan die antwoord op geven. En als die zegt nee, er zijn verder geen omissies, dan staat het op de band. En dan kunnen wij gewoon het onder onderwerp behandelen. Dan hoeven we niet te wachten tot het onderwerp komt om vervolgens weer die stap te zetten. Dan heb ik dat liever nu uit de lucht dan dat we dat straks doen. De wethouder. Ja, uh, de, de eerste keer, uh, dat, uh, nou, dat, dat is meer een procedureel probleempje wat er was. Want er was mij uh, door het college meegegeven dat ik nog een aantal wijzigingen mocht doorvoeren. Dat heeft vrij lang geduurd en dat is een, uh, in de communicatie in de ambtelijke organisatie niet goed gelopen. Waardoor u niet op tijd de juiste stukken hebben gehad. Dus die, dat waren geen omissies. Dit is echt een omissie en het is vol, naar mijn idee ook de enige omissie. De heer Kramer. Ja voorzitter, uh, het is uh, volgens de heer Bluis een, een woord wat moet worden veranderd en het is een, een, een, een verkeerd tekeningetje. Maar uh, als je op pagina 26 kijkt, daar staat toch heel duidelijk getekend dat er een ondergrondse parkeeroplossing komt, pagina 27.